En de Wallen zijn vanaf vandaag geen veiligheidsrisicogebied meer. Dat betekent dat er ook niet meer preventief gefouilleerd mag worden. In september werd die maatregel ingevoerd... vanwege wapengeweld en drugsoverlast. Volgens burgemeester Halsema heeft het weer wat rust gebracht in het gebied. En gaan ze nu kijken naar een andere manier om de overlast aan te pakken. Ik heb het weer nog voor je. Het is wisselvallig met winterse buien en de temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Morgen meer van hetzelfde, alleen is het dan nog wat kouder, waardoor de sneeuw beter blijft liggen. En tot zover het 58 nieuws. Dan de verkeer op dit moment 16 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 6 minuten. Eentje op de A1 in de richting van Amersfoort bij Hoevelaken 6 minuten en op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht 12 minuten. Op de A6 in de richting van Muiden bij Almir Oost, vaarders 21 minuten en op de A12 in de richting van Arnhem bij 7 naar 7 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Oosterbeek 8. En op de A16 tussen de Ridderkerk en Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan 9 minuten. A17 Dordrecht-Roosendaal bij De Stok 11. En op de A20 in de richting van Hoek van Holland... bij Terbrechtseplein 8 minuten. A58, dat is de laatste tussen Breda en Bergen-Opzoom... bij Wouwse Plantage 15. En de flitsers die heeft Dillen. Het zijn er drie op dit moment. Te begin op de A7 tussen Heerdenveen en Sneek bij 132,7. Op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 9,9. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle...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 Hey Martijn hier, ik ben net even met de glassekspray over mijn glazen bol gegaan en ik kan jou voorspellen, 2026 wordt super. Lekker luisteren, bij Vrijf 8 Happy new year. Bas en Dylan. Moes geen gek voornemen Martijn. Hey, helemaal nee. niet. Nee. Welkom, het is de middagshow. Radio I had a dream, I was standing on a star. Out oh. Dean Lewis, 538, Bas en Dylan. Ja, bijzonder warm welkom. Het is de nummer 1 middagshow. Want ja, die zitten op de plek van Evers, dus ja, dan nee. kan je dat zo met zekerheid zeggen. Ja, nee, ja. En uh, Bas en Dylan. Ja, welkom. Ja. En uh, Ik denk dat ik vandaag al 26 keer antwoord heb gegeven op de vraag... heb je een fijne jaarwisseling gehad? Uh, dus bij deze, ja, ik heb een fijne jaarwisseling gehad. Ja, dat. En dan uh. komt meestal de vervolgvraag. Uh, en, en hoe was het gisteren? Dat is natuurlijk, ja. de, voor, voor iedereen is dat een soort... Ja, een soort... Bijna een soort, soort nulgrensdag. Ja, ja Rodat, is het is, er is gewoon niks. Er is, het is, helemaal, niks, er is niks. niks. Er is niks en er is ook niemand die, die iets van je verwacht. Dus uh, ja, de vraag is hoe was dan die 1 januari bij jullie? Laten we daar even beginnen, Eva. Ja, taai, want ik moest werken bij Show News. Dus oh. ik uh, heb echt de hele dag overdag geslapen, want ik was back off. Oh. Ik moest met jullie feesten natuurlijk ja, op 31 uh, december. Ja, zeker beter. Maar dan moet je toch even van komen. Uh, maar toen ik er eenmaal uit was, toen ging het ook wel weer eigenlijk. Oh, en ja. jullie, mocht, ja, jullie konden wel lekker liggen rotten, natuurlijk. Ik kwam om uh, half drie uh, spit als mijn bed uit. Oh, heerlijk. Ik, uh, ik was om twaalf uur wakker en dus heb ik lekker een beetje zo dingetjes liggen. Kijken. Ik heb het Darth teruggekeken van de avond. Oh, ja. uh, of twee dagen daarvoor. En, uh, ja, en, en toen s'avonds lekker op de bank. De wedstrijden weer gekeken. Ik moet dus heel eerlijk zeggen. Voor mij, voor mij was, was kerst. En, en ja, eerlijk gezegd, ook oud en nieuw waren toch dingen waar ik. Ik moest er even doorheen. Ik vond het heel leuk. Ik heb het leuk gehad. Maar ik was echt aan het uitkijken naar 1 januari. Want uh, ja, de, de allerlaatste aflevering van Stranger Things kwam online. Oh, heb je hem gekeken? Dat al? was echt. Uh, ja, tuurlijk heb ik hem gekeken. Je kan er niet omheen. Want overal online staan allemaal spoilers. Dus ik moest wel. Ja, ik heb zitten huilen op de bank. Want het is, het is fantastisch. Nou ja, ik ben daar nog niet. Ik ben het wel aan het kijken. Maar maar nog niet uh, tot de laatste. Oh, maar, maar ja, het is, het is echt waanzinnig. Je, ja? Uh, Geen ja. tegenvaller? Geen tegenvaller. Het is, uh, het is een heerlijk eindpunt. Uh, dus ja, dat was mijn 1 januari. Gewoon de hele dag lekker op de bank hier ook. Heerlijk zeg. En nu gaan we gaan aan het werk. Zullen we maar? Nou, laten we maar doen. ja. is alweer tijd. Oh, ja? Ja. ja. Heel lang gewacht. Het zijn pas en willen hier op Vijfde jaar. Dat is alles wat ik wil.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 We'll of the morning With the sun I'll rise I'll fall and I'll try again en Morning bij 538. Als je een kantine hebt op je werk, dan uh, ben je waarschijnlijk duurder uit dit jaar. Tenminste, ja, uh, wij wel. Ik, ja. ik ben me kapot. Pot Ach, nou, je moet ook niet overdrijven. Het was, wat was het, 3,95 of zo? Het, ja, het is 4,50 euro 5 geworden. Ja, ja wat is, ja, want het is uh, inflatie uh, ten top. Ja. Maar is het niet lekkerder geworden? Want ik heb niet geluncht op de zaak vandaag. Maar is het lekkerder geworden? Nou, eh, eh, eh, eh. vandaag was misschien niet helemaal representatief. Er waren wat problemen. Dus ik heb vandaag heb ik voor 4 euro heb ik, uh, één broodje kroket op. Bij ons in de kantine betaal je één bedrag... en dan mag je gewoon pakken. Hè? Ja, dat is dus dus de, de lunch. De, de, je, de, je, de, of een ja. buffet is het eigenlijk. mag je... Ja. Dus, Eigenlijk best wel, best wel goedkoop ja, zijn we, zijn we ja. uit. Maar is dus, het is dus wettelijk bepaald, geloof ik, hè? Nou, exact, want eh, ik dacht, zo, zij durven. Ja. Weet je wel, dat, dat, nou, dat, dat dacht ik toch ja. eventjes. Maar eh, het, het schijnt niet zo te zijn. Het schijnt dat er inderdaad een soort van minimaal eh, bedrag is. Eh, ja, wat je dus moet vragen. Anders is het gewoon een soort verkappend loon. Daar heb je allemaal weer regels voor, ik begrijp oh. het niet van. Maar en, ja, dat stijgt natuurlijk mee met de inflatie. Dus ja, als je een kantine hebt op werk... dan is de kans groot eh, als je dat minimale bedrag betaalt... Had, dat je dus ook meer gaat betalen. Nou ja, uh, ik heb een uh, tijdje voordat ik bij de radio uh, kwam... heb ik In, in de, de haven gewerkt? In de haven, dat is ook zo. Ja, in, in, in, in, in de haven van Rotterdam gewerkt. En Daar konden we voor, uh, voor 3 euro ook uh, alles pakken. Dus ik denk dat er gewoon ook wel veel, veel kantines zijn in het land... die nog steeds voor 3 euro of 3 euro ja, dus zo zijn. Ja, dus dat is wel jaren geleden, de inflatie dus heeft daar ook gebeurd. Nee, maar dat nee, mag dus he? niet meer. Nee, maar dat mag dus niet meer. Het is dus overal in, in, in ieder geval 4,5. euro. 5. En, en als ze het niet doen, ja, ja goed, ja, als je een goede relatie met je baan as heb. Maar zou ik hem even op de schouder uh, tikken zo van hé. Hey, goed opletten, want dat ze een hele dikke, dikke douw dauw uh, krijgen. I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices, the son of my hair. You try in a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 One sheep, two sheep, coon, coon, coon, cookie is cookie. But I'm actually weirder than you think, cause I'm, I'm friends with the mom.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 I'm just relaying what the voice in my head saying Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with them, them One k that I walk amongst to a regular civilian, But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets filled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that. I'm um, the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children. But it's one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels and it relates that's great, it's payback. Buster Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold jump, I will spin. Rumples, still can't in a haystack. Maybe I Face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing. I'm still I'm friends, friends with, with the monster that's under my bed. Get on with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. Can you think I'm crazy? en blessings... Het is super glad. Het is heel glad. Het, het, het valt met bakken uit de hemel. De vlokken. morgen nog erger. 10 centimeter sneeuw las ik net erg. Nou, bizar. En uh, daarom zijn we zo meteen uh, op zoek uh, naar uh, wat mooie verhalen. Spannende momenten die je meemaakte door de gladheid. Kom maar even door via de app van 538. Het kan zo maar eens een keer zijn dat je, weet ik veel, van de weg gegleden bent. en uh, op zijn kop in de sloot uh, belandt. En dat je het overleefd hebt. En dat je misschien een tip hebt voor de mensen. hoe ze met de gladheid uh, om uh, kunnen gaan. Kom maar even door via de app van 538. De spannende momenten die je meemaakte... door de gladheid even sturen via de app van 538. zijn ook het nieuws met Eva. Wat heb je? Nou ja, Dry January is kennelijk al voor watjes... want de echte doorzetters hebben een ander goed voornemen. Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap. Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent... en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo.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 Het is een minuutje voor half 4, 53 achter met het weerbericht. Het is wisselvallig, verspijt over het land de winterse buien. En plaatselijk kan het glad zijn, dus let op. Het verkeer, de drie grote vertragingen. Eentje op de A16 in de richting van Rotterdam bij het plein. die in 33 minuten. Op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda bij Prins Alexander 31. En op de A20 in de richting van de Hoek van Holland bij het Plein. Door weg 29 minuten vertraging. Flitsers, die heeft Dylan. Het zijn er vijf op dit moment. We beginnen op de A7 tussen Heerdeveen en Sneek bij 132,7. Op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 10.4. En op de A50 staan er twee. Eentje tussen Zwolle en Apeldoorn bij 221.1. En die andere tussen Apeldoorn en Arnhem bij 190.9. Laatste voor nu op de A73 tussen Venlo en Venraai bij 39.7. Het is de middagshow. Wij zijn Bas en Dillen. En het nieuws krijg je van Eva Vloon. Goedemiddag. Nederland heeft aangeboden om zes gewonden op te vangen... van de cafébrand in Zwitserland, in een van onze brandwondencentra. Bij de brand vielen zeker 40 doden en 115 mensen raakten gewond. Veel van hen zijn er slecht aan toe. De problemen op Schiphol zijn nog groter dan gedacht. Er zijn inmiddels honderden vluchten vertraagd... of zelfs geannuleerd door het winterweer. De ongunstige windrichting zou ook meespelen. En in het Brabantse Helmond wordt al de hele dag gezocht... naar de vermiste Mick van 19. Hij heeft een verstandelijke beperking en is weggelopen van huis. De politie vraagt nu of mensen in hun garage of schuur willen kijken... om te kijken of die daar misschien zit. En Dry January, dat kennen we inmiddels wel. Want de echte die-arts die gaan nu kennelijk voor de 17. 25 Heart Challenge, schrijven ze oh ja, oh bij de ja. NOS. Nou, wat houdt het in? 75 dagen niet drinken. Twee keer per dag 45 minuten sporten. Gezond eten. 4 liter water drinken bladzijden uit een non-fictieboek non lezen en progressiefoto's maken. Ja, maar, uh, uh, ja. Red je het een dag niet, dan moet je opnieuw beginnen bij dag 1 van 75. Maar, maar iemand met een baan, die kan dit toch helemaal niet doen? Twee keer 45 minuten sporten, nee, dat gaat niet gewoon op een, een dag met werken, toch? Twee keer 45 minuten sporten en een boek lezen, en weet ik, dat kan helemaal niet. Ja, het gaat. Ik ken wel wat mensen die het, die het gedaan hebben of doen. Ja? Maar dat zijn inderdaad, dat zijn echt, ja, dat zijn allemaal wel binkies. Zeg maar, ja. Die, uh, ja ja, maar die sporten dan sowieso al zes keer in de week. Sowieso al veel. En zijn dan vaak ook wel ondernemer of iets, een iets vrijere baan. En ja, dan kun je dit doen. En je wordt er wel... Ja, je gaat het wel zien. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou ja, een, een sportspsycholoog die zegt ook wel van... Ja, het is wel heel erg amb ambitieus. En ze vragen zich ook af van... Ja, is dit wel duurzaam? Want... Uh, ja, zo, zo dit volhouden kan natuurlijk nooit voor eeuwig. Maar maakt dat uit? Hetzelfde als met extreem dieet. Kijk, als je uh, morgen besluit, ik ga alleen nog maar uh, water drinken. En, en ik eet eten. Geen, en, ik eet geen, en ik eet geen brood meer. En geen koolhydraten. En ik ga koolhydraten ja, dan, ga je op, dan val je anderhalve kilo in de week af. Uh, bij wijze van spreken. Misschien wel twee. Maar ja, dan ga je natuurlijk nooit de rest van je leven volhouden. Nee, maar ik denk dat het wel, met zo'n challenge is het wel vet... Uh, dat je kan zien waar je lichaam uh, en ook wel je ja. geest toe in staat is. Vooral je geest. Eigenlijk. Zeg maar of je dit vol kan houden, dat is, ja. gewoon wel, dat is lijp als je dat lukt. Ik denk, ja. ik denk dat het niet eens 75 uur lukt bij mij. <laughs> nee, dat is toch al vlug. Uh, de, de, de, jou, jij had als voornemen om uh, vijf boeken te gaan lezen. Heb je er meteen vijf besteld? Hoeveel heb je ervan uh, van gelezen? Ik, uh, 60 bladzijden. Ah, okay. en dat, oh, was, dat vind ik best wel veel. En ja, maar dat was drie weken geleden ook al 60 ja. bladzijden. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Bas en Dylan. Eva, dankjewel. Het is 5-3-8 middagshow met Banners en Someone to You. Radio 5, 3, I just wanna be someone. I just wanna be someone. Melody. Het is de middagshow bij zijn Bas en Dylan. En we zaten te denken, ja, het is glad vandaag. We zijn er zijn ongetwijfeld uh, luisteraars die wel eens spannende dingen hebben meegemaakt. Uh, ja, met die gladheid. Met die gladheid, ja. Er kwam meteen ook wel een, een tipje binnen voor iedereen uh, via de app van 538. Uh, van iemand die zei, ja, ten eerste aan alle automobilisten zet je lampen aan overdag. Ook als het uh, sneeuwt of niet sneeuwt of het zit er een beetje tussenin. Sowieso altijd je lampen voeren. En uh, rem op de motor in plaats van je rem in te trappen. Want dat uh, voorkomt ook dat je weg uh, glipt. Oh, ja, ja. Dus, uh, nog even een goede tip van, uh, van het ja. huis. Um, Kees, die stuurde een berichtje. Zijn ex-vrachtwagenchauffeur maakte dit mee in Frankrijk. Dat ik uh, in een lichte klim richting Parijs uh, zat. En dat mijn achterhuis begon te slippen en te doen. En dat ik iets had van dit gaat het niet worden. Die is de beste parkeerplaats Gaan we een tukje doen? Hoor over het kijken, dan wel verder. Ja, het was spannend, maar niet gevaarlijk. We nee, hebben, heb hebben allebei geen nee, wijs, Maar ik kan me zo voorstellen dat als je... weet ik veel hoeveel ton achter je hebt hangen... Ja, joh, en, je, en je achteras begint te slippen... dat je toch even een beetje warm krijgt. Ja, en... oh. ik, heb wel ooit, ik heb wel ooit een, een radioprogramma gemist. Toen moest uh, ja, ik op zaterdagochtend vroeg. En uh, ja, de, toen was er nog niet zo... Het was nog niet veel gereden. Dus ja, dan is dat zou nog niet echt... heeft nog niet echt zijn werk gedaan. Ja, en ik ging een bocht door op een viaduct. Gewoon langzaam, maar gewoon helemaal de grip verloren en ja. uiteindelijk oh, getold, getold tegen die vangrail aan. Maar wat ik zo vet vond, als in het. het moment vond ik niet oh. vet, mijn auto was totaal los, was echt uh, oh. goed kut, maar um, er stopte meteen een vrachtwagen, um, gewoon een meneer die, die even kwam checken hoe het ging, uh, zo'n gigantisch gevaar te op zo'n gladde weg stilzetten uh, om uh, even bij mij te kijken, uh, uh, ik ben die man uh, nog steeds dankbaar, vind ik nou, echt vet. Nou ja, absoluut, een ander verhaal is een collega van ons die hier, die hier werkt achter de schermen, Dennis, die uh, geloof ik op Nieuwjaarsdag een zo. keertje hier moest winnen werken bij, bij 538. En die leeg gewoon met 80 of uh, 90 uh, over de weg, over de snelweg. En uh, die begint uh, te draaien en die raakt gewoon van de weg, die raakt een boom. Maar mee dat hij draait, draait hij hem zo in zijn achterkant, waardoor hij zelf eigenlijk gered ja, werd. Z bizar. Echt, echt, echt heel veel geluk gehad. En die zei, ja, ik stond daar. Alleen ja, het was ook ja, een beetje, beetje slecht zicht en zo, een beetje mistig. Dus die, er was niemand die stopte. Nee. Hij zegt ik stond daar, uh, helemaal heel zijn gezicht in uh, de puin en weet ik wat dan. Ja, hartstikke uitkijken natuurlijk. Ja, eh, Bastiaan. Ja? Hallo. Hoi. Hey. Ah, hey, hey, heb ja. jij meegemaakt? Ja, ik uh, was naar de McDonald's geweest om 12 uur s'nacht of zo. En toen sloeg uh, ja. ik, ja dat was zeker lekker. <laughs> ja. En toen uh, vloeg ik linksaf bij de stoplicht hè, en het was min 3 of zo. En ik had een BMW. en toen glijde de achterkant zeg maar weg. En uh, toen schoof ik over, ja, draaide ik zeg maar, een rondje dus schoof ik over een uh, hobbel in het midden van de weg... Zeg maar. en daar sloeg mijn achterkant een paal over midden... en uh, toen geleeg ik zo naar beneden aan de andere kant van de weg bijna de sloot in... Yeah. op uh, één centimeter na uh, niets. Zeg maar. <laughs> oh, wat erg zeg maar. Je, je bent er zonder kleerscheuren van afgekomen. Nou, ik, had, uh, ik had zelf niks. Nee, nee, ik en was, hoe was je uh, auto? Ja, die uh, was wel beroerd aan doen, maar het viel gelukkig nog wel mee. Er zat ja. wel een dikke duik en achterlamp kapot, maar ik heb hem nog kunnen maken. Dus, ja, je hebt wel zo even een fotootje gestuurd. Ja. Het is, uh, ja, ja. boord was dit. Ja. Ja, en, ja, dat was net aan. Even, maar ik wil even gewoon, zeg maar, het moment dat, jij, dat je begint, wat gaat, er dan, wat gaat er dan door je heen? Wat denk je? Denk je dan, ik kan dit redden, of, of... Nou, ik had wel door dat ik dat niet meer kon redden. Nou ja, je denkt gewoon van... Uh, ja, je, je probeert en je, en je trapt eigenlijk de remmen, maar ja, dat is juist wat je niet moet doen, maar nee. dat, ja, ja, je dat doe wat. je toch op dat moment, maar ja, dat, ja en, en het gaat gewoon heel snel, het is oh, je spin ja. en, en, en, en, en je bent eigenlijk weg, ja. Ja, eh, Bastian, dankjewel, er is nog iemand die uh, geweldig is. hallo? Hallo, ja, wie is daar? Ja, de Met Celine, Hallo, heb je ook zoiets meegemaakt? Nou, het was gisteravond uh, op de A6 nogal glibberen en glijden. Ja, ja. En uh, aan de linkerkant was een Tesla. Ja. En die dacht denk ik ook uh, de goede richting op te gaan. Maar die stond ook al helemaal dwars, scheef en behoorlijk uh, van voren aangereden in de vanbril. Oh, ja. Dus Oh man. Ja, het, is, is zo... het is echt het is bizar. Uh, en ja. We moeten echt goed opletten. Er komen nu ook berichtjes binnen. Tim die zegt over slecht weer gesproken: de hele N3 in Dordrecht is net veranderd in een ijsbaan. Uh, ja, ja, ja. Ik zou echt eventjes opletten als je op de weg zit. Ja. Um, ja, ga niet de weg op als je niet hoeft. Hè? Nee, Dat is nee. vooral ook weer zo. En Dylan Jorden, Roxy Dekker en Loser. Backstreet Boys onderweg en eerst topic. Het is vijfde 8 En body. Ik wil right right no whatever, whatever it takes. What you say. I gotta be... Your party Backstreet Boys and Everybody. Zometeen spelen we een spelletje wat we normaal niet... er alleen in de 538-avondshow spelen. Maar we vinden het zo leuk, we gaan het nu even met je doen. Oh ja, Kip of ei heet het. Het is doodsimpel. Elke dag krijg je twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Kan je een leuk 538-pakket opleveren? Dus geef het antwoord in de app. Dit is je opgave. Welk van deze twee opties was eerder? We blijven een beetje in nieuwjaarsthema. De oliebol... Of de Appelflap. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Welk van deze twee opties was eerder de oliebol of de Appelflap kan jou opleveren? Een 538 prijzenpakket. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.